Banken zijn bereid om 70% van de Griekse schulden af te schrijven. Dat zegt ING-topman Hommen tegen de NOS. Een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Een ander deel wordt omgezet in een langerlopende lening met een lagere rente. De Grieken hoeven volgens de ING-topman alleen nog maar ja te zeggen. PvdA en SP willen alle bonussen bij banken en verzekeraars verbieden. Ze komen met een wetsvoorstel waarin staat dat geen enkel personeelslid van een bank of verzekeraar nog een bonus mag krijgen. De PvdA en de SP gaan daarmee verder dan het kabinet. Dat wil alleen bonussen verbieden bij banken die staatssteun krijgen. Het aantal doden door de kou in Europa is opgelopen tot 60. De meeste doden vielen in Oekraïne en Polen.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 Dan staat er wel veel ruis op en is het gesproken woord van de IJzeren Kanselier nauwelijks te verstaan. Op de opname uit 1889 zingt Bismarck ook een studentenlied en het Franse volkslied. Het weer, een heldere nacht met een temperatuur van min 7 tot min 11. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind blijft een paar graden vriezen.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 Mossa, a falar je me mist, nossa, je nossa, me me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, me niet laat me mata, ai, se eu te pego, ai.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 The world is 中文